Maak zeg ik vrouwtje lief, ik loop nou vlug Heel even naar het café, ik ben zo weer terug Maar daar traf ik dan Jan en alle man Die weer een rondje geven en wat doe je dan? Dat zeg je niet, ik mag niet van mijn vrouw En voor je het weet, dan ben je alweer blauw En kom ik thuis zo rond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 dan draait de hele wereld om me heen. Mijn kop doet pijn, dan denk ik heel terecht. Eén van die dertig biertjes was waarschijnlijk slecht. Brabantse nachten zijn lang. Brabantse nachten zijn lang. Ze komen vaak langzaam op gang. Ja, maar dan. Ja, maar dan.